Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een zwemmer die sinds gisteravond vermist is bij Scheveningen... is een Britse vrouw van 19, dat zegt de politie. Er wordt niet meer uitgebreid naar haar gezocht... omdat de kans inmiddels heel klein is dat ze nog levend wordt gevonden. Wel wordt er vandaag nog extra gesurveilleerd langs de kust en op zee. In totaal kwamen vier zwemmers in de problemen voor de Scheveningse kust gisteravond. Drie van hen konden worden gered en werden naar een ziekenhuis gebracht. Naar de vrouw werd lang gezocht, maar zonder resultaat dus. Prins Constantijn heeft voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van zijn vrouw Laurentine. Zij helpt met een stichting slachtoffers van het toeslagenschandaal met het krijgen van compensatie. Bij het ministerie van Financiën zouden klachten over de prinses zijn binnengekomen. Ze zou onder meer schelden en intimideren. Maar haar man zegt bij WNL dat daar niks van klopt. Iedereen die haar kent, die met haar heeft gewerkt, weet dat deze aantijgingen eigenlijk op niets gebaseerd zijn. En, en zij is vooral... Um, ze wil niet teruggooien met modder. Dus uh, ze, ze, voor haar is het belangrijk dat er een regeling komt om de ouders te helpen in hun herstel. De stichting van prinses Laurentien reageerde wel meteen nadat de verhalen naar buiten kwamen en noemde de meldingen ook onzin.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 Het heeft een goed beeld van de Tweede Wereldoorlog en vanuit die uitschrijving denken we uiteindelijk dat het wel goed is dat we dit verkeer ja. Dus het algemeen binnen dat historische verzamelaars, mijn, mijn gedegen historisch besef ik. Het, het beeld dat dat naar neonaties geeft is mij, net, uh, net correct. Ook denkt hij dat de spullen goed terechtkomen omdat de kopers vaak historici zijn. Het weer dan. De rest van de dag blijft het op de meeste plekken droog. Het is een graad of 21. Morgen begint zonnig. Later komt er meer bewolking aan. Het wordt ook weer wat warmer dan. 23 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden op de weg. De meeste vertraging heb je op de A10. De ring van Amsterdam tussen de Koentunnel en Amsterdam Buitenveldert. Op onthoud is daar 10 minuten. En dat komt door de werkzaamheden aan de ring Noord en Oost. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp rijdt het langzaam voor knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Toch, als ik goed tel, uh, ja. hier, nou ben ik hem even kwijt. Ja, jo, safe, hè? Als ik ja. mijn microfoon openzet, dan, dan, dan praat ik je wel even bij. Ja, praat jij hem even bij. Uh, nou ja, ja even ik, ik praat je ook even bij over het weer. Want ja, de regen is. die schuift op en op en op. En uh, het lijkt erop, uh, laat ik het dat maar ook maar gewoon doortrekken, dat het pas vanaf.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 Nou, je hebt ja. nog een uh, nieuwtje. Ja, ja, ik wil weten wie er op uh, Paul staat Goed, ja, oh, yeah. Paul, ja. Yeah. Norris. Lendel Norris. En we hadden net een poeltje Ja, je had, uh, de goede. Je dus zei dat ook alweer. Gefeliciteerd. Dan ja. Dank je wel. Ja, alle eer voor jou. Ik had Verstappen, nou die staat op twee. Dus ja, dus ook een beetje, uh, goede heer. tweede plek dan. Hè? En uh, ja, mijn klein doet het erg goed. Die uh, Piastri die staat op drie. Ja,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 Oh. We zijn bij Griek Martha aan het begin van de Halterstraat... zijn ze in één keer binnen gehobbeld... en uh, hebben ze daar heerlijk Grieks gegeten. Ja. Ah, Gewoon leuk. onder de mensen. En, uh, dus er werd allemaal gerodd. Zie je dat, dat is Albon en dat is Piastri. En, ah, nou, uh, heel mooi verhaal. Dus uh, uiteindelijk uh, is degene die daar uh, de leiding had op, dit moment, uh, op dat moment... die is uh, mooi op de foto gegaan met uh, Piastri en, uh, en uh, Albon. Dat zijn leuke dingen, toch?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 Die, uh, ja dat is ook zo grappig. Onze eigen reddingsbrigade die. Uh...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 en even hij niet nou ja nog maar even zo'n lekkere gauw houden dan hier is uh, Spargo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 ...maar gewoon is wat hij heel graag wil hebben. Dus hij krijgt een heel zwaar race morgen. Ja, maar die, die lap, jongens, van, van Lendo... Waar, ...waar dat vandaan kwam, ik heb geen idee... ...maar die was echt superieur, hoor. Superieur. Uh, want drie tienden in de F1... ...dat is hetzelfde dat uh, uh, ik op Utrecht zit... ...en jij pas in Sanford uh, de wagen start. Zo? Ja, helemaal. Dus op dit circuit gewoon. Uh... Ja, gewoon dit circuit. Dus uh, dat is wel echt een superieur rondje geweest. En uh, je zag het ook. Piastri zat erbij... ...maar dan verliest hij toch in die middensector... ...en daardoor uh, uiteindelijk derde voor hem... Uh,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 Lize.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 ja oké, okay. dan, dan ligt er toch vrij veel zand op de baan. En dan zou je zien dat er, zeker in de eerste rondes, eh, die crowd effect heel veel... Eh, dan krijg je plaatselijke misbanken, zeg maar, van het zand. Ja. Wat die wagens opwerpen. Dus ik denk dat dat morgen niet zo heel veel gaat spelen. Eh, want ze hebben natuurlijk ook door al die regen niet heel veel rubber op die baan neergelegd. Dus nee. Uiteindelijk, ik denk als je gaat kijken naar, naar dit weekend, eh, met, eh, met FP3, FP2 FP1... Eh, ...de minste aantal kilometers dit jaar gereden op een circuit. dus. Eh,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 echt niet eh, winst hebben lopen maken. Dus dat, dat potje moet ook gedicht worden. Er zijn investeerders, die willen toch op een gegeven moment... hun ja. centjes terugzien. En Ik gun uiteindelijk eh, zo'n organisatie... ook gewoon echt wel een hele dikke vette winst. Want ze hebben toch hun nek uitgestoken. Klaar. Zeker weten. En die kaartverkopen, hè, dat het in het buitenland eh, tegenvalt. Zou dat kunnen zijn dat eh, buitenlanders denken... van ja, ik ga niet tussen al die gekke Nederlanders... Eh, in het oranje zitten. Dan eh, vind ik ja, het ook niet meer leuk. Nee, nou ja, als je autosportfan bent...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 de Red Bull ring. Dat feestje is er ook in Monza, maar dan is het met allemaal Italianen. Ja. En, uh, en ga nou niet naar Mexico, want dat is alleen nog maar alleen maar uh, Checo Perez, zeg maar. Dus, uh, overal komen die feestjes wel, maar ik wil best wel eens een keer in Mexico dat feestje tussen al die gekke Mexicanen met hun gekke hoedjes en gekke ja. dingen meemaken hoor. Dat lijkt me best wel eens een keer leuk om te doen. Nou ja, ik volgend jaar al... heb je meer tijd. Dus ja, uh... nou ja, Ik ben al jaren uitgenodigd om uh, door, door mijn grote held om een keer naar uh, Brazilië te komen. Dat ga ik volgend jaar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 Oh, oh. Nou, dat voel je, je niet lekker hoor. En, ja, er stond alleen maar bij, dat was echt de hoofdbühne op de, op de hokgeheimring. En die was helemaal rood. En er zat één blauw mannetje met een blauw dit. Leuk, hè? Ditje, ja. dus, met een Engels vlaggetje. En er stond alleen maar onder Brave Man. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat moet je zeker zijn ja, dan. Ja, ja. Oh, oh, oh.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 Ik zou ze niet uitgeven als hij wint. Want dan gaan we weer rommel natuurlijk. Wat kost zo'n uh, ding? Wat, wat, ja. wat got jij? Nou, ik weet dat die toen in... Wat was het? Hongarije? Waar, waar, waar was hij toen uitgegeven? De, de, die brak, die kostte 40.000 euro. Oh, dus, zo, oh, ja, ja, ja, ja, Het is geen bekertje van 3,95 voor de ja. plaatselijke voetbalclub. Nee, want jij oh, met oh, je ITCC hebt natuurlijk ervaring met, uh, met bekers. Met bekers? Ja. Wij, ja. Wij, laten, wij laten ook door een kunstenaar, een echte artiest... Uh, laten, uh, door doen.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 Ah, ja, jawel, jawel. Het is een, het is een uh, waardering van je prestatie. Zo moet je het in principe zien. En yeah. kijk, deze bekers. Uh, ik weet dat vroeger bijvoorbeeld een coureur als Nicky Louder. gaf al zijn bekers aan de kapper. Dan hoefde hij de kapper <lacht> te stappen. Hey. Ja, weet je, dus. Dat, dat was een hele andere waardering, zeg maar. Yeah. Uh, dus die, daar stond de etalage van de plaatselijke kapper. stond in de jaren 70. helemaal vol met bekers van Nicky Louder. <lacht> ja. Dus dan wist je ook gelijk hoe vaak hij naar de kapper ging. Dus dat was heel simpel. Ja, mooi, hè?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 Die beker die gaat echt helemaal nooit meer weg. Ja. Weet je, dus zijn... dit soort bekers liggen niet bij jou in de zaak ergens beneden nog? Dat je ze tegenkomt als je moet opruimen, zeg maar. maar ik, ik zou vertellen, ik moet natuurlijk... Eind van het jaar gaan we de winkel ruimen. Ik heb hier uh, heel veel bekers, wat ik van de, van de van het verleden heb uh, gedaan. En toen zei ik tegen mijn uh, een nieuwe meisje... Ja, het is eigenlijk wel leuk om in de huiskamer neer te zetten. Toen dus heeft ze me alleen maar aangekeken. En toen zei ze, welke advocaat wil je? <lacht> <lacht> ik denk dat er uiteindelijk toch een hele grote doos gekomen... en dan gaan ze wegklaar. Ja. Dus, uh, ik, ik heb mijn herinneringen eraan. Dus, uh, maar deze bekers, uh, de mensen moeten wel even kijken op internet of radio, kan je het toch niet laten zien? Ik vind ze wel heel erg stoer. Ja, zeker. Ja, het zijn zeker. echt hele grote soort middeleeuwse wijnbekers, zeg ik? Maar. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, maar ja, ja. Het is een beetje delsblauw, het is kleurrijk, het is van alles. En uh, ik heb geen idee wat Robbie ontworpen heeft of wat die kunstenaar ontworpen heeft. Ja, de hoofdbeker, geloof ik. Uh, de, grootste oh, de hoofdbeker. Ja, ja. Ik, ik vind hem stoer. Ja. En wees even eerlijk, het is een beker ontworpen door Robby. Williams. Dat ja. is ook kunst, hè? Ja, ja. dat, uh, oh, uh, dat levert we weer extra geld op uh, ook, ja. hoor. Ja. Oh. Gooi hem op een veiling en je kan weer lekker op een jachtje in de Middellandse Zee liggen, zeg ik alweer. Ja, precies. Ja, toch? <laughs> extra bootje. <laughs> Wat trouwens ook goed is, hè? Je ja? moet ook de mensen in de gaten houden. Uh, na de wedstrijd, de helm van Nico Wilkenberg, Oh, ja. Die gaat naar het goede fonds van Bernhard, hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, die gaat gefuild worden. Uh, dat zou met een hoop Bobo's hadden over dat het ding 20, 25.000. Ik denk dat er uiteindelijk alweer bedrijven ding van anderhalve ton koopt natuurlijk. Ja. Uh, maar wel voor een goed doel, hè, van Prins Bernhard. Hè? Gewoon ja. uiteindelijk, gewoon voor de, de, of het onderzoek naar lymfiekanker dat die helm, dat uh, Nico even zegt joh, hier heb je die helm. Het staat er ook allemaal op en uh, daar kan je ook meebieden. Ik heb geen idee of het via website gaat. Ik weet wel dat het gelijk naar de wedstrijd gaat gebeuren. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, nou, goed dat je tof. dat nog even verteld hebt. Uh, ja. Dat is wel uh, ja. belangrijk. Nou, Renolde, dan, gaan, dan gaan we je een heel fijn weekend uh, verder wensen en uh, dat de beste mogen winnen morgen. Um, ja, um, maar dat is een mooie is het dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen. Ja, ja, precies. Omhoog. Dat is eigenlijk en... toch het belangrijkste. Hè? Een mooie wedstrijd. Mooi weer, mooi weer. Een uh, fantastisch voor dat bruist. En uh, laten we zo zeggen dat uh, alle terrasjes in het centrum... gewoon helemaal standvol zitten. Ook dat. Zeker weten. Ja. Nou ja, morgen TV. Vanaf 10:00 over één bij de NOS uh, is het allemaal live uh, te volgen. En gaan we de voorbeschouwingen doen. En dan om drie uur de race.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 En vervolgens lopen ze naar beneden. Die kunnen ze bij de beveiliging kunnen ze weer inleveren. Diegene met dat kraampje op de boulevard... die uh, lag zich aan natuurlijk. Die staat naast die, die container. Hele, die verkoopt die hele dure paraplu's. En die uh, haalt hij later weer op bij jullie. Die gaat hij uh, ze dus weer verkopen? Ja. Nee, nee, nee. Dat, oh. Zo werkt het ook weer niet. <laughs> zeg, hey. maar. Oh, hey. op. Oh, nee, nee uh, Marjolein. Uh, ik zie op uh, Facebook... Een, uh, dat tijdens een, de, een van de stunts... dat zal rond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 Dus was ik onderweg naar de tribune. Oké, okay, nou gelukkig, ik heb het gelukkig maar. want gelukkig niet zien gebeuren. Nee, ja, precies. Dat wou ik zeggen. Want het is, uh, nou ja, ik zie die nu steeds langskomen. Dus uh, dan wint het wel weer. Maar het, uh, dat zal wel eens uh, de reden kunnen zijn waarom er even voor drie uh, een, een ambulance met spoed naar de EHBO Medical Center in uh, op het circuit uh, moest uh, gaan.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 Op zich zijn het hele vriendelijke mensen hier. Die gaan allemaal wel netjes aan de kant als ze goed mobiel zien. Maar op de tribune, leg eens uit. Nou ja, er zijn mensen die kunnen nog wel een stukje lopen. En dan hebben ze begeleiders bij zich die, die ze de tribune ophelpen. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Hé, hey, um, jij bent teamleider. Kun je eens een beetje aangeven uh, ongeveer hoeveel vrijwilligers daar zo uh, met die ticketing bezig zijn?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 En dan worden ze de ons ontvangen. En dan op een gegeven moment heb je een hele lange rij staan. En dan is het heel fijn als het die op een gegeven moment weggewerkt is. Dan geeft uh, het ja. een heel tevreden gevoel. Te dat moet ik echt een kick geven, ja. En dan zal die mensen binnen zijn, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en iedereen is blij dat ze binnen zijn. Dus. En uh, je, je had het over paraplu's. Wat is het meest rare wat jij uh, hebt afgepakt? Of ja, de security doet dat dan. Bij uh, wat mensen uh, meenemen. Nou, strandstoeltjes. Die oh. ik vrij veel.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 Oké, okay, dankjewel. Hoi hoi. Hoi hoi. Ja, inderdaad, die dames die beginnen zo dadelijk uh, ja. met uh, race, race 1. En we hebben zo ook nog race 2, hè, straks, Benno? Nee, niet straks. Oh, morgen. Oh, morgen, oké. Okay. Nou, anders ja. zou het wel heel gek worden. Hè, ja, ja, we moeten niet te gek worden. Nee, dat gaan we zeker Daarna doen. Daarna gaan ze dansen. Oké, okay, gaan ze dansen? <laughs> dansen, ja. dan komen we gaan, al die muziek. maken. Wat, oh ja, uh, oh ja. ja nou, uh, Michelle. Die, die kunnen we misschien uh, straks ook nog uh, wat draaien. Wat gebeurt uh, er nou? Staat hij over? Die, ja, nee, <laughs> Ik denk eigenlijk je gaat weer even een uurtje aan woorden, <laughs> Dus ik start er maar even opnieuw nee, in. Wacht, nee, everybody Ina. wants to rule the world. Zo is het toch, Benno? Hierna Ernst Brokmeijer. Oh ja, heel goed.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 Nog even, het wordt ja, het ook... te warm. Ja. ja. Ja, deze periode is het uh, zo'n beetje op zijn uh, warmst, toch? Het uh, zeewater. Ja, klopt. Dit is wel een beetje de piek. En nou ja, hè, komende week blijft het natuurlijk lekker weer. Dus dat, dat stijgt nog wel een ja. beetje door. Blijft ongeveer gelijk. Maar daarna gaat het meestal toch wel vrij rap uh, achteruit uh, met de temperatuur. Oké, okay, oké. Okay. En wat he hebben jullie uh, al, uh, wat jij altijd noemt in interviews, klein leed gehad? Ja, voldoende. En, en gelukkig uh, niet tientallen niet hoor, maar... Uh,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 Bye -bye. En een fijne Bye -bye. zaterdagavond. Hoi hoi. Bye -bye. Hoi hoi. tegenover mij. Dat was hem dan, hè? Mag ik naar, Zet... huis? Mag ik naar, je huis? Mag naar huis? Je mag, ja? naar, huis. Je mag uh, naar huis. Jammer. Ja. ZFM Race Radio zit erop. We hebben het vanaf 10 uur vanmorgen gedaan. Ja. Met een heel team van ZFM presentatoren en verslaggevers. Iedereen stond uh, Iedereen stond weer helemaal uh, gereed om dit uh, mooie radioprogramma te maken. Zo is dat. Dank nou. jullie wel ook. En uh, vanmorgen, ja, als er nog plek is, kan je nog even kijken en vragen bij... Uh,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 In Die alle vesten, kroegen. In alle kroegen en ja. uiteraard op het circuit. Ja. Waar 100.000 man op af gaat komen. Dus uh, dat gaat weer een heel mooi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5.5.